Alice de Bruin. Hele goedenavond en welkom bij Twee Dingen. Veel leraren in Nederland geven slecht les, dat zegt de onderwijsinspectie. Ik praat zometeen met zo'n leraar, dat is basisschoollerares Ellen Emons. Die heeft een heel eigen methode en zij zegt dat die werkt. Nou, we horen zometeen hoe. Maar we gaan beginnen met het volgende. Er worden steeds meer ouderen thuis overvallen... Een man van 81 in Capelle aan de IJssel is overleden nadat hij thuis was overvallen. Een medewerkster van de thuiszorg kwam toevallig aan bij de woning van de man. Uh, toen die werd overvallen, zegt de politie. Zij trof de man uh, ma, uh, gewond aan uh, in de woning en heeft direct de politie gebeld. Wij hebben de meneer nog geprobeerd te reanimeren, maar dat mocht helaas niet laten. En de 81-jarige man uh, is overleden aan zijn verwondingen. Dat was uh, vorige week. Nou, er ontstond een hoop ophef daarna. Minister opstelte van Justitie die signaleerde in de Tweede Kamer een trend. En daarom besteedt Max vandaag in haar programma's aandacht aan dit onderwerp... en komt met een kleine campagne om ouderen te informeren. Ik ga er hierover praten met uh, Henk Visser. Goedenavond. Goedenavond. U bent uh, overvallen manager in de regio Rotterdam-Rijnmond. U begeleidt mensen... Die het slachtoffer zijn geworden van een uh, overval. En u bent ook betrokken geweest bij die overval in Kapella aan de IJssel. Hè? Ja, dat klopt. Daar ben ik uh, bij betrokken geweest. Ja, u liet net even een smsje zien ja. hoe dat dan begint. Misschien ja. moeten we daar ook gewoon beginnen. Wat, wat staat er op dat smsje? Nou, het smsje wat ik uh, krijg, daar staat op uh, de gegevens van het, uh, van het slachtoffer of eventueel uh, de persoon die overvallen is. Met een adres erbij. En daar moet ik uh, binnen 24 uur, meestal binnen 12 uur, 6 uur, contact opnemen. En uh, dan zorg ik dat die zo'n begeleid gaat worden op allerlei gebied. Ja, want even naar Capelle aan de IJssel, ik bedoel, wat, wat, wat, wat gebeurde er daar? Uh, daar was het natuurlijk, het is eigenlijk een uh, de stationsbuurt waar het was. Daar was een, een dorpje in een dorpje. En uh, de mensen zijn heel veel betrokken met elkaar. En uh, daar was nogal een uh, paniek uitgebroken natuurlijk, onderling met de mensen. En uh, ja, de mensen die wilden graag uh, praten met iedereen die maar mogelijk was. Maar ook veiligheid wilden ze terugbrengen in hun gebied. En dat is ook een van de taken die ik daar heb opgenomen. Ja, wat trof u daar aan toen u daar kwam? Ja, mensen die uh, uh, wat altijd een open dorp was, deur altijd open, nu alles op slot. Uh, mensen wantrouwig kijken, als er mensen terrein op kwamen. En de eerste dagen is er natuurlijk heel veel politie rondgelopen. Maar als je dan uh, van tevoren aan die mensen toegaat, dan uh, zorg ik dat er een stukje borging in zit. Ik maak van tevoren een afspraak. Ik zeg wie ik ben en ik laat mijn legitimatiebewijs altijd zien. Als u binnenkomt, ergens? Als ik binnenkom. Ja, voordat u binnenkomt, Ja. Maar... Binnenkom, ja want u belt dan echt letterlijk aan bij mensen. Ik bel aan bij mensen. Ja. En ja. wat zegt u dan? Dan zeg ik, goeiedag, ik kom namens de gemeente Rotterdam. En u heeft een, een, een overval meegemaakt of, of iets dergelijks. En dan uh, zeg ik wat ik precies kon doen, mijn taken. Ik geef ze een brief direct in handen met telefoonnummers... zodat dus ze kunnen verifiëren of ik ook echt de Henk Visser ben. En uh, op dat moment uh, ja, dan kom ik meestal binnen en dan ga ik een gesprekje aan. Ik doe een formulier invullen met, uh, met allerlei uh, vragen die er zijn... En dan langzamerhand komen we bij het, het cruciale gedeelte. van joh, hoe kunnen we de woning nou weer veilig maken. dat de mensen weer normaal kunnen leven in hun woning. Ja. En, en laten ze u ook echt binnen? Uh, in de meeste gevallen laten ze me binnen. En ik, uh, als ik bij de deur sta en de mensen zeggen. komt u maar binnen. dan zeg ik van. Uh, uh, we gaan nu even wat vertellen. En dan zeg ik tegen die mevrouw. van kijk, dit is een legitimatiebewijs. Dat laat ik dan zien. En dan zeg ik dan moet u voortaan even vragen. Ja, maar u heeft mij toch gebeld. Ik zeg, ja, dat klopt. Maar altijd even vragen wie er komt. Je ja. weet nooit wie er daarna binnenkomt. U begint gelijk met tips geven. Gelijk met tips geven ja. als ik binnenkomt. Ja, ja. Want die mensen zijn natuurlijk een beetje panisch, hè, denk ik, na zo'n voorval. Ja. Zo'n oude man die is overleden, dat is natuurlijk afschuwelijk. Ja, dat is afschuwelijk voor een buurt. En daar wonen nog meer andere, of oudere mensen eigenlijk. En die oudere mensen, ja, die willen natuurlijk eh, normaal eh, met hun duiven rondlopen. Of ze willen naar binnen toe gaan, eh, naar buiten toe gaan, deurtje open laten, in een tuin vrij kunnen zitten. Ja, en dat moet helemaal weer slijten en weer terugkomen op een veilig gebied. Ja, ja. en, en dat, dat zijn ze even helemaal kwijt, denk dat ik. Dat zijn ik, ze nu echt helemaal kwijt. Ja. Ze zijn ook wantrouwig. Ja. Uh, gebeurt het vaker de laatste tijd dat, dat mensen, inderdaad oudere mensen, het slachtoffer zijn van overvallen? Ziet u dat ook in uw partij? Ja, ik, ik zie ook wel uh, in de aantal overvallen die ik nu begeleid heb vanaf 1 januari weer dit jaar, dat er wel weer meer ouderen slachtoffer worden. zijn. Ja, hoe ja. komt dat, denkt u? Ja, ouderen zijn goedgelovig. Die zijn uh, nog echt ouderwets opgevoed. Hè. Iedereen komt binnen. Een glaasje water komt binnen. En uh, dat zijn eigenlijk de dingen die je eigenlijk niet meer kunnen In deze tijd. Het is heel raar. Hè? En ook de achterdeur open laten staan. Als ik in dorpjes kom rondom uh, Rotterdam. Ja, dan bel ik aan de voordeur, want ik ben een echte Rotterdammer natuurlijk. En dan zeggen de mensen die doen de achterdeur open... nee, je moet achterom, want de achterdeur is bij die mensen altijd de voordeur... en de voordeur gebruiken ze nooit. Nee, en die achterdeur staat altijd open. Maar behalve dat de deuren nog openstaan... ik bedoel, is, zijn de boeven nu ook een andere kant op aan het gaan? Nou kijk, het wordt natuurlijk moeilijker om winkels te overvallen... want iedereen gaat zich beveiligen. En uh, elke ondernemer, die wil natuurlijk ondernemen... en uh, zorgen dat zijn winkeltje veilig is, dat hij kan ondernemen... En uh, ja, dan gaat het verplaatsen. En dan uh, wordt het voor een overvaller of, of andere dief wordt het, uh, te moeilijk. Ja, en daar gaan ze iets makkelijks op zoeken. Hè. Dat zijn in dit geval dan de wat oudere mensen. Ja, nou het waren er in 2008 nog 92 overvallen bij 55-plussers. En in 2011 waren dat de 173. En dat zijn cijfers die minister Opstelt ook in de Tweede Kamer ja. noemde. Om even een beeld te krijgen. Gaan we even luisteren naar drie mensen ja. die thuis overvallen werden. En daar hebben we de volgende fragmenten van. Het is zaterdagavond 7 uur. Egbert zit rustig in de woonkamer als er wordt aangebeld. En nou, er stond een jongen buiten en zegt, meneer, kunt u mij de weg naar het station wijzen? Ik zei, oh jawel. Dus ik loop naar de mat en loop een stap naar buiten en meteen zie ik van die kant twee knapen met een masker op naar me toe lopen. Ik denk, goh, de deur dicht. Maar ja, ze hadden net een voet tussen de deur ze het niet, niet meer dicht krijgen. En toen kwamen ze binnen. En uh, geld, geld, zei hij. Meneer Van Donselaar zit in november vorig jaar rustig televisie te kijken... als er ineens een man met een pistool binnenvalt. Toen zei hij geld en vlug. En toen moest ik op mijn buik op bed gaan liggen. En toen begon hij mijn benen te tepen. En toen mijn handen, die moest ik op mijn rug doen. En toen begon hij die te tepen. En er ineens zo zo'n zwart iemand binnen. En ik zei, wat moet je doen? Dus ze zegt, ik kom mijn huisje schoonmaken. Het huisje hem schoonmaken. Ik pakte mijn stok, ik heb hem geslagen. Ik heb hem vervreden. Waar ik de kracht voor daar gaat, ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. Het gebeurde nooit, nooit niks. Alles konden we. He, buiten zitten, buiten de deur open. Maar dat kan er gewoon niet meer. Ja, die deur weer, hè? Ja, weer die deur, ja. ja. Het is heel herkenbaar, denk ik, hè? wat de ja, mensen is heel allemaal herkenbaar. zeggen. Ja, klopt ja. precies, ja. Bij deze mensen liep het redelijk goed af. Die kunnen ja. het navertellen. Ja. Die man in Capelle natuurlijk niet meer. Nee. Eh, want u maakt ook wel eens mee dat, dat, dat het veel ernstiger is. Ja, hè? ja ik maak ook wel mee dat het heel ernstig is. En dat heeft ook te maken dat... Uh, kijk, zijn overvaller die wil snel scoren, snel geld binnenhalen. En als het dan wat te lang duurt, dan, uh, dan gaat die adrenaline omhoog. En dan ja, dat doen ze dingen die eigenlijk niet goed zijn. Slaan en schoppen. En ja, mensen eigenlijk mishandelen om te krijgen wat ze willen hebben. En sommige ja. mensen hebben het niet. En die kunnen het dan ook niet geven. Ja, heb stonden... je daar een voorbeeld van dan? Ja, ik heb bijvoorbeeld een mevrouw gehad. Die was bij de buurvrouw op bezoek. En uh, gewoon om zijn beurt, dan weer bij die. En dan weer bij die even koffie drinken. Toen zei ze, Joh, mijn man komt zo thuis. Ik moet even wat eten neerzetten. Toen zei ze, "Nou, ik ga alvast naar huis. Ze woont op dezelfde etage. Dan loop ik ook eventjes naar de andere kant. Dan ga ik uh, even apeltjes schoonmaken en zo. En dan kom ik zo naar je toe. Nou, de buurvrouw gaat naar huis toe. doet de deur dicht. En binnen drie minuten wordt er geklopt op de deur zonder door de deurspion te kijken wie er voor de deur staat... toetst ze de deur open, want ze denkt de buurvrouw. En gelijk komen de twee mannen binnen, die beginnen te slaan. Goud, goud, geld, geld, waar is de kluis? En uh, ja, die mevrouw die wordt eigenlijk door het hele huis heen geslagen... Om, uh, om maar zo snel mogelijk geld en goud te krijgen. En zij heeft het overleefd? Ja, ze heeft overleefd. Ze is natuurlijk nog wel, uh, geestelijk is dat natuurlijk een verschrikking... dat iemand in jouw privégebied komt... Dat is zo ernstig voor iemand. Dat is voor iedereen ernstig, nee, zeg maar niet, niet alleen voor oudere mensen, maar nee. voor iedereen. Want dan krijgt u dat smsje dat u naar deze vrouw moet binnen 24 uur. Ja. ja, Ik denk, zorg gewoon dat je er binnen een half uur op de stoep staat, of niet? Ja, nou ja in de meeste gevallen is er nog politie bezig met het onderzoek. Oh, en dan ik mag ik u moet daar nog niet zijn. Ja, ik moet natuurlijk geen sporen vernietigen, dus ik moet uh, even wachten. Ah, okay. En als ik echt heel snel in de buurt ben, als ik denk van nou, hier moet ik even naartoe. Ja, want ik heb ook wel eens een keer uh, gezorgd dat uh, iemand even tijdelijk naar een hotel kon... omdat ze thuis echt niet meer durfde te blijven. Nou, dan zorg je dat er even een, een tijdelijke opvang is. En dan uh, gaan we zo snel mogelijk kijken om het huis veiliger te maken dat ze weer terugkomen in hun woning. Ja, want, want dan komt u daar aan. Ik bedoel, moet u dan ook niet heel veel psychische hulp verlenen? Of zie ik dat ze nou, De mensen willen hun verhaal kwijt. En uh, het is beter om te luisteren dan te praten, zeg ik altijd. Dus als de mensen hun verhaal kwijt willen, dan kan ik eruit ventileren wat ik nodig heb om die mensen een, uh, iets te kunnen bieden in dit verhaal. En wat kunt u bieden dan? Uh, verschillende dingen. Ik kan uh, een advies geven op beveiligingsmaatregelen. Maar het meeste waar op geschoord kan worden, dat zijn eigenlijk organisatorische maatregelen die niets kosten. Dat is de deur op slot doen, sleutels eruit. Eerst kijken door het spionnetje of door het raam wie er voor de deur staat als er gebeld wordt. Uh, Legitimatiebewijs vragen kost allemaal niets. En dat zijn toch echt de goede tips om te zorgen dat mensen niet zomaar je woning binnen kunnen komen. En dat heeft ze ook bij deze mevrouw allemaal gezegd? Ja. Ja, zelfs heb ik verteld over de watermeter. Als de meter opgenomen wordt, dan laten ze de meeste mensen de mensen binnen. Die hebben dan een legitimatiebewijs. Of ja, kijkt u maar naar de meter. Zo iemand komt dan de woning binnen. Vraag om een legitimatiebewijs. Vertrouw je het niet? Je hebt er wel een zoon of een dochter of kleinkinderen. Die zijn zo handig met de computer. En ik doe het voor mijn moeder ook. Eventjes de watermeter opnemen en de elektra opnemen. En ik doe het digitaal even indienen. Dan komt er geen man meer binnen. Oké, okay, zo werkt dat dan. Ja. ja dat ja. zijn van die kleine, u noemt dat dan organisatorische Organis tips? Organisatorische tips die geen cent kosten. Ja, ja. En die er toch voor kunnen zorgen dat ja. er geen problemen zijn. Ja, klopt. Ja, ja, ja. klopt. En, en, en u zegt, het is natuurlijk ook vooral luisteren naar mensen. U bent zelf jarenlang politieagent geweest. Ja, hè? ik heb 60 jaar bij de politie gewerkt. Ja. ja 60? 26. Oh, 26, 26 zou wel erg zijn. Nee, nee, nee ik, ik zie een hele jonge man <laughs> tegenover me zitten. <laughs> uh, maar goed, dat, dat, ik denk dat dat voor u uh, natuurlijk ervaring nou, is die, die u niet zou kunnen missen dat, voor nee, dit werk. Daar heb je een enorme basis door en je maakt natuurlijk als, als politieagent maak je heel veel mee. De ene keer dan is er iemand dood of een kind. Die heeft een zeer ernstig letsel gekregen. En De andere keer sta je bij een bruiloft met een geluidshinder. Dus uh, daar moet je bij om kunnen gaan. En met dit soort zaken kan ik heel goed omgaan. Ja. Ja, hoe, hoe doet u dat? Hoe leert u dat? Nou, uh, door het, uh, uh, uh, op het moment dat je bij de, bij de mensen bent... dan moet je uh, filteren, uh, uitfilteren wat van belang is voor de persoon die tegenover je zit. En uh, je kan alle ballers wel bij je houden en meenemen. Dat is helemaal niet goed. Maar je moet zorgen dat je het van je afschrijft. Dus onze uh, rapportages, daar staat alles in wat gedaan moet worden... en wat je gaat doen. En dan is het, is het klaar. Ja. Ik heb ook nog iemand die is anderhalf jaar geleden overvallen. En ja, zo duurt dan, belt hij eventjes. Moet hij even een gesprek hebben? En dan ga ik even tien minuutjes met hem zitten praten. En dan zeg ik, joh, ga weer even vissen. En als dat het is, joh, je weet het, bellen. En dan hoor ik hem twee, drie maanden niet meer. Een soort slachtofferhulp toch? Ja, een soort slachtofferhulp wel. En, uh, ja, slachtofferhulp is eigenlijk meer het, het, het geestelijke vlak. Hè? Dat is eigenlijk praten met lotgenoten. Hè? Want slachtofferhulp maakt gebruik van vrijwilligers... die dat zelf ook hebben uh, meegemaakt. Dus die kunnen dat heel goed uh, hun gevoelens uh, uh, koppelen... met de persoon die tegenover hen zit. Ja, en u doet iets meer uh, taakgericht of in ieder geval... Taakgericht, ja. ja en, maar als en ik en ook echt zie dat het, uh, als het echt uh, een, een, een zware zaak wordt... dan uh, informeer ik slachtofferzorg wel en dan zeg van, ik van... jullie moeten een zware case manager erop. Want je kan niet zomaar een vrijwilliger met dit soort uh, mensen... dan uh, opgescheept laten zitten, als ik het zo mag zeggen. Ja omdat er dus meer oudere slachtoffers worden van overvallen, uh, is de minister daarmee bezig en heeft Omroep Max uh, ook uh, de handschoenen uh, opgepakt. Uh, Wij hebben een, een poster gemaakt in samenwerking met de politie. Uh, die kunnen mensen bestellen. Ik ga zo zeggen hoe ze dat moeten doen. Maar laten we heel eventjes uh, een paar van die tips. Ja, we hebben al heel veel uh, zo tussendoor al gehoord van nu, maar ziet u er nog iets op staan waar we het nog niet over hebben gehad? Want ja, de collectant tips. ook een hele goede natuurlijk. Hè? Je, ziet, uh, je wordt er van tevoren op de televisie gewaarschuwd. Of op de radio hoor je dat de collectanten weer komen. Je ziet posters overal. En dat is natuurlijk het moment dat iemand toevallig ook zo'n groene bus in zijn handen heeft. En denkt van nou, ik ga op dezelfde dag ga ik ook rondlopen. En iedereen heeft een legitimatiebewijs bij zich. Of een, een toestemming, een vergunning waarop staat dat ze het dus mogen collecteren. Dus vraag dat ook om. En als je eventjes naar binnen moet lopen om je portemonnee te halen... de deur even dicht doen. Ja, dat doen mensen ook heel vaak niet. Dat nee. doe ik zelf trouwens ook nooit als er zo'n collectant nee, voor de deur klopt. staat. Dan. En u heeft waarschijnlijk vlak bij de deur ook uw kapstok... waar uw sleutels en uw jas en uw autopapier in zitten... en misschien uw autosleutels. Dus doe dat nooit. Nee, nee, dat zijn allemaal van die dingen. Kijken via een gaatje in de voordeur of camera? Ja, nou kijk door de voordeur. Kijk, oudere mensen die kunnen moeder door hun deurspion kijken. En er is nu iets nieuws op de markt. En uh, als uh, taskforce overvallen in Rotterdam, Haaglanden en in Amsterdam, Amsterdam, uh, bieden we de overvallen mensen een cameraatje aan. Dat is een normaal cameraatje wat op de deur geschroefd wordt met een lensje. En dan kan je ze op het knopje druk, kan je met een groot beeldje zien wie er aan de voorkant staat. En dan zijn er zelfs bij die een foto'sje kunnen maken of een filmpje. Ja, dus, zo gaat het dus. Ja. Er is natuurlijk al heel veel op de markt. Ja, ja. heel veel op de markt. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen nu zitten te luisteren en denken... jeetje, ik durf die duur morgen echt niet meer open te doen als de bel nee, gaat gewoon, <laughs> gewoon normaal blijven leven, zeg ik altijd. Gewoon, eh, zoals je de, de, die dag hebt ingedeeld, moet je altijd blijven doen. En een aantal dingetjes zal je aan moeten passen. Maar je moet niet eh, rolluiken, eh, prikkeldraad en dat soort zaken... en ophaalbruggen moet je gaan nemen. Nee ja. hey, hoor, dat hoeft niet, nee. Goed, mag ik u heel erg danken voor het meepraten over dit onderwerp. Henk Visser, en hij werkt in Rotterdam en hij begeleidt mensen die overvallen zijn. Als u nou die poster die Max heeft laten maken wilt hebben... dan moet u maar even naar onze website gaan. Daar kunt u informatie krijgen hoe dat kan. En onze site is Dingen.nl. Dit is Radio 1, tot half negen. Twee dingen, met Alice de Bruin. En dan gaan we het nu hebben over iets heel anders. De tafel van 4! 1 keer 4 is 4. 2 keer 4 is 8. 3 keer 4 is 12. 4 keer 4 is 16. 5 keer 4 is 20. 6 keer 4 is 40. Ellen Aemons, gaat het ook bij u in de klas zo? Nee, zo gaat het bij mij in de klas niet. Het is heel oud denk ik, hè? of niet? Uh, redelijk, ja. En in groep 8 uh, hoeven we de tafeltjes niet meer klassikaal te behandelen. Ja, want u doet groep 8 van de basisschool De Bonkert in Boxmeer. Um, daar geeft u les, maar u geeft ook les aan leraren over lesgeven. Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Daar is ook veel kritiek uh, over. Onder meer ook door de inspectie van het uh, onderwijs. Die kwam deze week met het rapport waarin staat... Dan, nou ja, dat er eigenlijk allemaal niks van deugt. Dat leraren het niet goed doen. Ze beschikken niet over de nodige voordelen. Om echt goed les te kunnen geven. Ja. ja, wat vindt u daarvan? Voelt u zich aangesproken? Nee. Nee. Ik denk dat er weinig leerkrachten zijn die zich aangesproken voelen. Ja, is dat zo? Dat denk ik wel, ja. Maar waarom dan? Want het is niet de eerste de beste die dit zegt. Uh... De onderwijsinspectie, die hebben er toch verstand van? Ja, dat, dat zeggen ze wel. En dat, dat horen ze ook te hebben. En de onderwijsinspectie heeft vast en zeker op hun manier zorgvuldig onderzoek gedaan. Maar ik denk dat ze niet alle facetten van het onderwijs goed in beeld kunnen brengen. Nee, want even over dat onderzoek hebben we over gebeld. Ze hebben gedurende twee jaar uh, 4000 scholen bezocht. En dan doen zij lesobservaties. En dan hebben ze een paar uh, kwaliteitscriteria. En dan kijken ze of de leraar of lerares dat uh, toepast. Uh, ja, soms zitten ze er tien minuten, soms wat langer. Maar dat is eigenlijk wat ze doen. Is dat voldoende nee. om een beeld te krijgen, vindt u? Nee, ik vind van niet. Um, ik weet dat heel veel leerkrachten al in een kramp schieten... op het moment dat ze horen dat de inspecteur achter in de klas komt zitten. Dat het meteen spannend is en dat er vooral wordt gekeken... naar hoe een leerkracht registreert in de klas. En um, ze vergeten de belangrijkste mensen te vragen... of een leerkracht wel of niet goed is. En dat zijn natuurlijk de kinderen. Daar praten ze helemaal niet mee? Daar wordt wel mee gepraat, maar of ze de kinderen ook werkelijk serieus nemen... in, hun, uh, in de antwoorden die ze geven, dat, uh, dat betwijfel ik. Ja, Waarom twijfelt u daarover dan? Omdat als ze dat wel zouden doen, ze een completer beeld zouden hebben en ze volgens mij ook niet met zo'n rapport zouden komen. Ja, wat heeft u wel eens ook zo'n inspecteur in de klas gehad? Ja. En schoot u in de kramp? Nee. <laughs> dus u bent misschien een goed voorbeeld dan? Ik weet het niet. Ik denk dat ik uh, in ieder geval wel zeker ben uh, van uh, hoe ik uh, met mijn kinderen om wil gaan in de klas. En ik kan het uitleggen aan de inspecteur, maar vooral aan de kinderen. Dus als ik aan, aan hen kan vertellen waarom ik uh, doe wat ik doe... en aan hen vraag wat ze van mij nodig hebben... nou, dan kan je het volgens mij bijna niet fout doen. Nee, Maar goed, de inspectie zegt toch... de hele gewone vaardigheden die een leraar zou moeten hebben... het helder uitleggen, taakgerichte werksfeer scheppen... leerlingen activeren, lesgeven aan verschillende groepen leerlingen... daar mankeert heel veel nog aan. Hoe komt dat dan volgens u? Ja, hoe komt dat? Ik, ik vraag me ten eerste dus af of, of het werkelijk zo is. En uh, ten tweede uh, is het belangrijk dat leerkrachten over kennis en vaardigheden beschikken. Natuurlijk, dat, staat, uh, uh, dat, dat is, uh, spreekt voor zich. Maar daarnaast heb je vooral um, jezelf nodig in de klas als instrument. En uh, een leerkracht is niet alleen maar een setje competenties en een setje vaardigheden. Een leerkracht is een persoon, een mens, en die moet een relatie met kinderen aangaan... En Pas als die relatie er is, dus als kinderen vertrouwd zijn met jou... en jij bent vertrouwd met je leerlingen... dan zullen ze die kennis van je aannemen. En daar schort het nog wel eens aan? Ik denk dat daar veel te halen valt. Ja, want wat u geeft les, en dat heet dan... en dat klinkt dan gelijk heel vreselijk onderwijsachtig... uit dikke rapporten, ambtenaren en zo, zo verwoord... maar ervaringsgericht onderwijs. Ja. Ja, dat is een uh, schoolconcept wat wij aanhangen met onze school. Het is begonnen in België, het is nu in Nederland en op heel veel plekken in de wereld een, een bekend concept waarbij twee pijlers voorop staan en dat zijn welbevinden en betrokkenheid. Wij vinden het belangrijk dat kinderen het goed maken op school, dat ze goed in hun vel zitten, dat ze blij zijn en vrij zijn. Vindt zeg maar. elke leraar volgens mij? Dat mag ik hopen. En tegelijkertijd weten we dat het nodig is om tot fundamentele ontwikkeling te komen. Dus je kunt het vinden, je kunt het belangrijk vinden... maar je kunt er ook naar handelen. En dat is wat wij doen op school. Maar wat is het verschil dan met een gewone school... die niet ervaringsgericht onderwijs geeft? Ik denk dat het bij alle scholen belangrijk is. Dat alle scholen zullen zeggen in hun schoolplan... en in hun schoolgids naar ouders... wij vinden het belangrijk dat kinderen het goed maken... Wij vinden het echter zo belangrijk dat het bij ons voorgaat op uh, andere dingen. Maar, dus... maar noem eens een voorbeeld. Hoe gaat dat dan in de klas? Nou, een voorbeeld kan zijn. Ik heb uh, een jongen in de klas op dit moment uh, van elf. En hij zit sinds vorig jaar bij ons op school. Hij is op zijn andere school. Uh, heeft hij een zware tijd gehad. En uh, toen hij vorig jaar bij ons kwam, was hij uh, zichzelf kwijt. Hij had geen vertrouwen meer in zichzelf. Hij vond echt dat hij niks kon, dat hij nergens goed in is. En um, omdat hij daar zo in geloofde zelf, was het ook zo. Dus hij kon niet meedoen met instructies... en hij kon uh, de, de lessen die ik gaf eigenlijk uh, niet volgen... en ook niet uitwerken. Dan kan je um, dat zielig vinden voor het kind... en daarna doorgaan met je lesstof. Maar je kunt ook dus op dat moment stilstaan bij het kind... en gaan kijken van, wat heeft hij dan nodig... om? om in staat te zijn om wel aan te sluiten. Dus dan, daarvoor heb je gesprekken nodig... maar daarvoor heb je vooral heel veel aandacht nodig voor dat kind. En dat kan uit allerlei zaken bestaan. Zoals um, een gesprekje, maar ook samenwerken... in de buurt zijn, meespelen, op huisbezoek gaan. Pas als een kind dan weer het vertrouwen in zichzelf krijgt... dan zal hij ook het aandurven om dingen te gaan leren. En daar heeft hij de leerkracht echt bij nodig. Ja, maar dat klinkt alsof dat heel veel tijd kost... En is die tijd er wel? Want we kennen ook de verhalen... dat onderwijzers zeggen van we hebben nergens meer tijd voor. Ja, die hoor ik ook heel veel, die verhalen. En uh, ik zal niet zeggen dat ik het niet uh, druk heb... of dat het bij mij in de klas gemakkelijk te organiseren is. Ik denk wel dat je moet zien als um, als je kinderen aan het werk zit. Dus als je bijvoorbeeld, zoals wij werken op school... Uh, dan zijn kinderen ook veel zelfstandig aan de slag. Dus er zijn instructies voor de kinderen die het nodig hebben. En ik probeer kinderen zo min mogelijk te vervelen... met verhalen die ze al gehoord hebben of dingen die ze al kennen. Dus als jij het al weet, kun je aan de slag. Dat zorgt ervoor dat ik niet altijd aan het woord hoef te zijn in de klas. Of dat ik niet altijd voor de groep sta. En daardoor ook heel gemakkelijk met een groepje kinderen kan werken. Of met een één uh, op één met een leerling. En als je dan toch... Uh, uh, rekensommen aan de behandelen bent, kun je meteen wel even vragen hoe, hoe het met het kind is. En kun je ook uh, terugpakken naar zijn eigen ervaringen en hoe hij het, uh, het zelf ziet. Ja, en, en gaan kinderen daar dan beter van presteren? Absoluut. Waar, Absoluut. Ziet, u, waar ziet u dat dan? Heeft A u nog een voorbeeld uh, behalve deze jongen die u net omschreef, is er nog een ander voorbeeld? Um, ja, voorbeelden te over. Uh, uh, ik heb een, een meisje in de groep die uh, waar ook vorig jaar iets mee gebeurd is. Zij. Uh, was met een aantal vriendinnetjes aan het overblijven. en um, Ze hadden een, een discussie met de overblijfmoeders. Ze wilden graag uh, naar binnen om te gaan plassen met z'n vijven tegelijk. Nou, dat mocht niet. Vervolgens kregen ze ruzie op het schoolplein met die overblijfmoeders... en zijn ze nogal tekeer gegaan. En heb ik na afloop die kinderen uh, erbij betrokken... en gezegd dat ik, daar, uh, dat ik dat heel vervelend vond... en dat ik het vooral ook niet vind kunnen naar die overblijfmoeders toe. En dat meisje uh, waar ik het over heb, die, die vond dat lastig. En die, die draaide zich van me weg. Dus ik, had, ik verloor het contact met haar. Daarna is haar moeder bij mij gekomen. En die heeft me gewaarschuwd. Um, goh, als je... Mijn kind, als je als je ergens niet mee eens bent wat mijn kind doet... dan mag je daar gerust iets van zeggen. Maar als je het op deze manier doet, dan, dan verlies je haar... en dan zal je volgend jaar, als ze bij jou in de klas zit... moeite hebben met de relatie... en zal ze misschien niet komen vertellen wat ze van je nodig heeft. En als je op die momenten naar ouders luistert... en ze dus niet de deur wijst en zegt van... nou, ik, ik zit niet te wachten op kritiek... maar je juist kwetsbaar en ontvankelijk opstelt. Als leraar? Als leerkracht, absoluut. En, en wil luisteren naar wat een ouder over, over uh, haar kind te vertellen... heeft. Heeft. dan kun je de relatie met die ouder aangaan... dan kun je de relatie met het kind aangaan... en dan zal het kind in de klas veel beter uh, uh, zich kunnen ontwikkelen. En dat is precies wat ik gezien heb dit jaar. Ze is verder gegaan. Ja, heel goed. Ze, heel goed. ze heeft uh, uh, op, van dat moment heel veel last gehad. Vervolgens hebben we samen een gesprek gehad. En heeft ze ook gezegd van, ik begrijp heel goed dat je boos bent... en je mag me ook best op mijn kop geven... maar doe het in een gesprek en niet met een preek... want dat werkt voor mij veel beter. Uh, dit jaar hebben we nog een paar keer teruggepakt naar dat moment. Van goh, Weet je nog toen, toen we elkaar spraken, toen hebben we elkaar beter leren kennen. Jij hebt mij beter leren kennen, ik jou. En zo kunnen wij nu samen veel beter afstemmen wat zij nodig heeft. En daar gaat het om, wat die kinderen nodig hebben. En die leerkracht die is er om, uh, om die kinderen te begeleiden. Ja, het klinkt toch alsof het heel veel tijd kost, maar misschien zie ik dat verkeerd. Ja, het ja, kost heel veel tijd. Goh, we hebben ook heel veel vakantie, dus dan kan je uitrusten. Laat de minister maar niet horen, want we bent u volgend jaar een week kwijt. Want de minister van Bijsterveld die, die, die kwam vorig jaar met een plan... dat ouders ook veel meer betrokken zouden moeten worden hè, bij, bij het onderwijs. Bent ja. u het daar dan mee eens? Want dat komt binnenkort ook weer in de Tweede Kamer. Dat zou morgen zijn, maar dat is inmiddels uitgesteld. Is dat een goed idee? Want ik hoor u ook over ouders. Is het is en... zeker een goed idee. En, um, maar volgens mij gebeurt het ook al heel veel. Ik, ik kom op, op veel scholen. Um, en ik zie heel veel ouders in de school... en heel veel leerkrachten die proberen om ouders... op een goede manier bij het onderwijs te betrekken. Het is gewoon belangrijk dat wij ouders niet isoleren. Het zijn hun kinderen waar wij de hele dag voor zorgen. En, um, dus je moet je voorstellen dat ouders iedere dag... hun meest waardevolle bezit bij ons op school afleveren. Die mensen kun je niet buiten de deur houden. En als je samen hebt bedacht dat het welbevinden van het kind... het allerbelangrijkste is, dus dat het echt om het kind gaat... dan kan je niet anders dan samen optrekken. En dan is je eigen ego... Uh, minder belangrijk dan het welbevinden van die leerling. En dan moet je daar dus soms even over je eigen schaduw heen kunnen stappen. Ja, maar Als de minister dan zegt, die ouders die moeten zich meer daarbij uh, uh, betrokken worden... want dat is te weinig, dan, dan is het eigenlijk onzin. Want u zegt, dat doen ze al. Dat doen scholen al en dat doen ouders al. En uh, ik denk dat de minister daar uh, misschien iets anders mee bedoelt. Dat ze vooral de ouders bedoelt die moeilijk te bereiken zijn. En uh, daar heb je soms een andere strategie voor nodig. Mm. Nou goed, dan moet je putten uit alle mogelijkheden die je hebt. En, en die heb je gewoon heel veel op school. Ouders kunnen helpen bij sportdagen of bij leesactiviteiten Maar ook gewoon het bezoek op een oudergesprek. En, uh, als een ouder niet naar school wil komen, dan zou de leerkracht ook naar de ouder kunnen gaan. Want het is een belang van het kind. Ja, ik zei aan het begin al. U geeft ook les aan leraren over lesgeven. Dat doet u ja. voor een bepaalde organisatie. Ik bedoel, wat, wat, wat is dan eigenlijk de kern van uw betoog? Hoe, hoe kun je kinderen beter lesgeven? Je kunt kinderen beter lesgeven als je de relatie met ze aangaat. En als je dus jezelf. Um, niet als een setje competenties ziet. Dus je komt binnen met je hele persoon. Dus ook met hoe je die ochtend bent opgestaan. En uh, met alle dingen die je meegemaakt hebt. En als je dat kan laten zien aan kinderen... dan zullen die kinderen ook aan jou laten zien wie zij zijn. En dan kun je samen optrekken. Dus u komt wel eens binnen en zegt... ik heb toch zo'n rotbui, Dat wordt helemaal niks vandaag. Ja, meestal hebben ze dat al gezien voor ik het gezegd heb. En uh, ik, ik kom trouwens zelden binnen met een rotbui... want ik ben altijd blij als ik naar mijn werk kan... Maar uh, kinderen die, die zien binnen twee tellen hoe jij ervoor staat die dag. En uh, als, je dat, ja, als, je, als je daar met ze aan kan gaan... dan is het echt de mooiste baan die je, die je kunt bedenken. Goed. Nou, misschien heeft de inspectie meegeluisterd. Dat is mooi En zijn. komen we zo ook eens bij u een lesje doen. Mag ja. ik u uh, danken voor uw komst? Ellen Emons is gedaan. het. Ja, u bent lerares van basisschool De Bonkert in Boksmeer. We spraken over uh, de kritiek van de onderwijsinspectie. En ook over de manier waarop u lesgeeft op uw school. Ervaringsgericht onderwijs heet dat. Ja. Dank u wel. Graag gedaan. Goed, dat was het uh, einde van uh, Twee Dingen. Naar onze website kunt u gaan voor meer informatie... over die poster waar we het over hebben gehad. En uh, u kunt natuurlijk ook meer informatie krijgen... over de andere gast van vanavond. En ook graag reacties achterlaten, dat hebben we graag. U kunt ook twitteren, hashtag Twee Dingen. Zodadelijk op deze zender. De NOS met Langste Lijn. Vandaag zit daar Robert Meder. Maar we krijgen eerst het nieuws met Jeroen Tjepkema. Radio 1.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 En Museum Boijmans van Beuningen, Museum Twentse Welle en Fotografie Museum Foam... krijgen als eerste musea geld van het nieuwe Blockbuster Fonds. De instellingen gaan met het geld onder meer tentoonstellingen organiseren. Dat waren de hoofdpunten. NOS, NOS, NOS Langs de Lijn met Robert Meder Goedenavond, NMS. Langs de lijn. Het belooft een mooie avond te worden voor de voetballiefhebbers. Tot 11 uur centraal, natuurlijk, de tweede halve finale van de Champions League. Chelsea-Barcelona. Straks gaan we dat u wel volgen met twee verslaggevers: Ronald van der Geer en Andy Houtkamp. We gaan ook vanavond even bellen met de hockeybondscoach Paul van Ass. Hij was uh, met de hele hockeyselectie drie dagen in Londen... om even de Olympische sferen op te snuiven. En of dat gelukt is, dat horen we straks. Maar we gaan beginnen met het uh, wielrennen. Want op de muur van Hoei deed Goeikiem Rodriguez... vanmiddag wat hij afgelopen zondag al in de Amsterdam Gold Race wilde doen. Namelijk winnen. In de slotklim van de Waalse pijl was Rodriguez te sterk voor alles en iedereen. De Zwitser Albassini werd tweede op vier seconden nog net voor Philippe Gilbert. Beste Nederlander was Bauke Mollema. Hij eindigde op de zevende plek. Gio Lippens sprak met hem. Bauke Mollema, ja, helemaal naar de Filistijnen, maar dan mag ook wel naar de muur van Hoei. Uh, beschrijf eens even deze koers voor jou. Ja, zware koers. Eigenlijk, uh, vanuit het vertrek al. Uh, we waaien, dus heel veel stress. En, uh...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 Dat het er ook uitkomt aan hier van Amstel al, Ja, mooie uitslaggeree op zich en uh, vandaag helemaal. Dus ja, ik hoop eigenlijk Luiken, uh, ja, als ik deze lijn kan doortrekken, dan gaat dit luik uh, nog wat beter ook. En toch alles, het vizier is toch gericht op de zomer. Ja, maar ja, eerst, eerst deze periode. Ik denk deze periode vanaf Baskland tot die was ook wel, met de drie, drie klassiekers erin uh, doel voor mij dit jaar. Dus uh, de, ja, daar wilde ik wel scoren. Bouke Mollema. Twee seconden na Mollema kwam ook de volgende Nederlander al binnen, Wout Poels. Hij werd vijftiende, net als Mollema kon hij lang met de beste mee op de muur van Hoei. Maar ook Poels kwam dus te kort. Ja, dan kon ik net die uh, versnelling niet volgen. Dat was wel jammer. Wat merkte je eraan? Uh, was, het gewoon, was, was het op? Want de eerste twee doorkomsten hier zag het er echt heel goed uit. Hè? je zag er heel fris uit. Ja, die eerste doorkomsten dan, uh, toen ging het niet zo heel hard. En uh, ja, ik kon gewoon net die, net die versnelling die die mannen weggingen, kon ik net niet volgen, dus dat was wel jammer. Beschrijf de koers eens even in een paar woorden. Nou uh, ja, het begin werd het heel hard gereden, vooral met die wind had ik een beetje schrik, voor te brakken het een paar keer. Maar uh, daarna, dan uh, toen was een kopgroepje weg. En toen ging het eigenlijk wel lekker, hier, die klimmetjes finale gingen eigenlijk allemaal hartstikke goed, ook die andere, die twee nieuwe klimmen. En uh, ja, hier kwam gewoon net even wat te kort. Toen jij naar Schubert zat, heb je nog wel even gedacht van nou ik zou het wel eens kunnen gaan redden. Ik zou wel eens mee kunnen jumpen. Uh, nee, ja het was niet dat ik bewust langs Gilbert zat. Maar uh, het was gewoon uh, ja, goed plaatsen, goed voor beginnen om kort proberen te eindigen. Maar... Ja, top 10 zat er denk ik net, net niet in. En ook voor Marianne Vos zat het er ook net niet in. Voor de vrouwen was de Waalse Pijl een wereldbekerwedstrijd. Vos kwam net te kort om de klassieker voor de vijfde keer op haar naam te schrijven. Je was enorm teleurgesteld. Wat gebeurde er de laatste 500 meter? Nou ja, de laatste 150 eigenlijk. Ik ging aan en ik had niet zo heel veel meer in de benen, maar het ging op zich nog... Ja, best wel hard, maar dat ging er een harder. En uh, ja, dan is het natuurlijk balen. Als je er zo kort bij bent om uh, voor een vijfde keer te kunnen winnen. Maar uh, ja, ik denk wel dat uh, Eveline Stevens gewoon, uh, gewoon sterker was op de muur. Dus uh, wat dat betreft uh, ja, moet ik er wel vrede mee hebben. Maar ja, het is gewoon jammer als je er dichtbij bent. Had je ook problemen met het materiaal? Dat hoorde ik, dat er iets met schakelen was. Nee. Nou, niet meer op de muur. Ik heb wel onderweg van fiets gewisseld en uh, nog een keer ervan af geweest. Maar ja, dat... Uh, dat uh, bepaalde niet uh, de finale. Op het moment hè, dat je dan op de streep geklopt wordt, uh, je viel zo ongeveer om. Uh, was dat puur teleurstelling of was dat ook vermoeidheid? De beide. Ik uh, had natuurlijk gewoon, uh, ja, je gaat door de verzuring heen en dan, uh, ja, dan zit er niet zoveel snelheid meer in op de, op de finish. Als je dan je benen stil houdt, dan val je bijna om. Maar ja, was ook wel teleurstelling. Als jij niet ziek was geweest, zo'n beetje rond die Ronde van Vlaanderen, was je dan nu sterker geweest, want merk je daar nog iets van? Nou, ik merk het vandaag niet zozeer, maar ja, goed, uh, ja, dat kost wel even energie natuurlijk. Dus uh, dan kun je Weinig van zeggen, maar ik denk wel dat ik vandaag gewoon, uh, gewoon wel goed in orde ben. Anders, uh, ja, dan word je geen, geen tweede. Maar ja, het is, uh, het is wel zuur uh, om er zo, uh, zo kort op te zitten. En ik zeg alweer vijfde keer dat. Uh, ja, dat was natuurlijk geweldig geweest, maar goed. Misschien komt er nog een keer. Je blijft wel aan de leiding in de strijd om de wereldbeker. Is dat een doel op zich dit seizoen? We hebben het vorig jaar Annemiek van Vleuten. Nou ja, niet, niet zozeer een doel op zich. De, wedstrijden, uh, de losse wedstrijden van de wereldbeker, dat zijn doelen. En uh, ja, tot nu toe natuurlijk twee keer gewonnen, Vlaanderen helaas gemist en nu tweede. Dus dat, uh, ja, dat gaat op zich erg goed. En uh, ik sta er denk ik ook wel goed voor, maar ja, het is niet zozeer dat ik daar uh, op focus op het klassement, zeker niet uh, in, in, in dit jaar. Maar ja, het is wel mooi dat ik er nu zo voor sta. Wat zou het gek klinken als ik zeg, er is eigenlijk maar één doel dit jaar, en dat is in Londen. Ja, nog een doel, en dan uh, nog een doel in Valkenburg? Ja, inderdaad. Dus, ja, dat zijn wel de grote doelen. En, uh, ja, dan kun je eigenlijk niet op een klassement focussen. Maar het is wel mooi meegenomen dat ik daar nu, nu uh, aan de leiding sta. Teleurstelling is snel weg, hè? Nee, <laughs> nog niet. niet helemaal. Maar je vertoonde, je, je maskeert het goed. Ja, nou ja, goed. Ik, uh, ja, ik zeg al, ik baal er nog wel van. Uh, maar ja, uh, zo'n muur, die, die ligt niet. En uiteindelijk denk ik dat, uh, dat Stevens gewoon heel goed was en de verdiende winnares is. Verzoek van collega Dionne de Graaf. Frankie Stallone. Uh, heren, goedenavond. Zeg ik tegen Ronald van der Geren en die Houtkamp. Dag Robert. Dag Robert. Goedenavond. Er zijn uh, slechtere wedstrijden om uh, te moeten doen... op een doordeweekse woensdagavond. Een wedstrijd om naar uit te kijken. Hoe is de sfeer in het stadion? Uh, ja, ja, iemand moet het doen. Hè? <laughs> uh, dus uh, hebben wij ons bereid gevonden om... Uh, uh, verklaard ook om Ch Chelsea Barcelona te doen. Ja, geweldig stadion natuurlijk. Stamford Bridge. Uh, helemaal klaar voor. Graag willen ze de revanche, de grote revanche op 2009. Toen uh, halve finale, Chelsea tegen Barcelona. Eerst in Barcelona 0-0. En toen op Stamford Bridge stond het heel lang 1-0. In een wedstrijd waar van alles gebeurde. Bleu was de scheidsrechter in de 93ste minuut in Jesta 1-0. was nog een handsbal uh, van uh, Barcelona die niet gezien werd. Uh, of 1-1 werd het uh, in de 93ste minuut nadat het 1-0 stond voor Chelsea. Uh, ja, dat was uh, zo'n waanzinnige wedstrijd. De Beide teams komen nu het veld op in dat schitterende stadion. Uh, Stamford Bridge. Ja, ze willen dus revanche, Zo si simpel is het. Maar ja, drie keer in de halve finale gestaan tegen Spanjaarden als Chelsea zijnde. En allemaal verloren. Ja, dan heb je een uh, probleem. Maar er staat wel tegenover dat Chelsea thuis vijf overwinningen achter elkaar heeft geboekt. Met hele mooie doelcijfers. 16 voor en 2 tegen. En als we dan kijken naar de opstelling, laat ik Chelsea maar even voor berekening nemen. Geen Fernando Torres, die zit op de bank. En als je op de bank kijkt, dan zie je daar Esien, Malouda, Bosingwa, Kalou, Sturridge. En wie speelt het dan wel? Laten we ze maar even nemen. Tsjech in het doel. Cole, Terry, Cahill en Ivanovic. Cahill speelt omdat David Luiz geblesseerd is geraakt afgelopen weekend. Op het middenveld, Mereles, Mikel... Uh, Lampard aan de rechterkant en voorin Ramirez aan de zijkant, aan de linkerkant. Guamata aan de rechterkant en Drogba is spits. En dan naar Barcelona terwijl de Champions League hymne gestart wordt op Stamford Bridge. Daar waar 43.000 mensen getuigen zullen zijn van deze halve finale wedstrijd tussen Barcelona en Chelsea. Mooi moment, want op het veld op de, in de middencirkel, daar is het Champions League embleem in vlagvorm. En dat wordt dan in beweging gebracht zodra de hymne start door allerlei ballenjongens. En toen Barcelona net het veld opkwam, dan moesten ze langs die ballenjongens en je zag al die jongens verlekkerd kijken naar Lionel Messi, trots als ze dat ze het fenomeen van deze generatie eens in de ogen konden kijken. Ik probeerde contact met hem te maken. Maar de topscorer van Barcelona liep wat Stoïsijns voor zich uit. Hij speelt dus in een helftal dat verder weinig verrassingen kent. Ja, of het moest zijn dat Piqué niet speelt. Maar achterin is gekozen vanwege een blessure een eerdere blessure van Piqué. En dat hij daar eigenlijk net van terug is. Voor Mascherano, de, de Argentijnse Italiaan en Pujol. Op de zijkant Alves en Adriano. Een middenveld met Iniesta, Busquets. En Xavi en voorin Messi ja, op papier vanaf rechts startend. Alexis Sanchez speelt dan in de spits en Fabregas aan de linkerkant. Maar je weet al dat Fabricas geen linksbuiten is. Messi geen rechtsbuiten. Oftewel dat zal dik en dik roeleren. En op de beurt zal er steeds iemand bij Chelsea in, of bij Barcelona in de spits opduiken. Barcelona dat een zware week tegemoet gaat. Vanavond hier spelen tegen Chelsea. Een uitwedstrijd dus. Dan het uh, komend weekend El Clasico tegen Real Madrid. Achterstand op de Koninklijke vier. Punten. En dan volgende week de return in eigen huis tegen ditzelfde Chelsea. Voor de zevende keer in Londen en die zei het al de laatste keer, werd het 1-1. Overigens won Barcelona ook maar één keer in Londen. Dat was in 2006. Toen werd er met 2-1 gewonnen. Toen een wedstrijd met twee eigen doelpunten. En uiteindelijk de winnende van Eto'o. En dan praat je altijd over Messi in dit soort wedstrijden. En wat valt erop aan Messi? heeft acht keer uh, uh, gespeeld hier... Tegen Chelsea in de Champions League. En nog nooit gescoord. Hij staat op 14 treffers. En als hij er nog eentje maakt, dan is hij topscorer alle tijden in de Champions League. Dus daar gaan we op letten. Nou, we hebben de opstellingen gehad. Scheidzetten nog niet genoemd. Felix Briech uit München. Een Duitser dus. En wij kijken op het scherm naar Roberto Di Matteo. Die sinds een aantal weken... Het roer in handen heeft bij Chelsea en hij doet het goed. Ze hebben eigenlijk bijna alles gewonnen. Een paar wedstrijdjes gelijk en één wedstrijd verloren tegen Manchester City. Overigens aanstaand weekend niet alleen voor Barcelona een belangrijke wedstrijd. Maar ook Chelsea heeft een hele beste. Een uitwedstrijd tegen Arsenal aanstaande zaterdag. Dus dat wordt ook heel interessant. Goed, we kunnen gaan beginnen. Want de heren zijn er helemaal klaar voor. Twee keer elf spelers en de scheidsrechter en de nodige assistenten. In dat mooie blauwe stadion, Stamford Bridge, gaan we beginnen aan de wedstrijd tussen Chelsea en Barcelona. De eerste halve finale. Gisteren al gezien Bayern München tegen Real Madrid. Geëindigd in 2-1 voor Bayern. En nu dus begonnen Chelsea tegen Barcelona. De eerste balbezit voor de Spanjaarden. Louter en alleen omdat Barcelona in deze wedstrijd heeft mogen aftrappen. Het eerste balbezit achterin voor Mascherano. Het spelen naar Fabregas. Het rondspelen van Barcelona via Adriano. Weer terug naar Mascherano en dan naar de centrale verdediger die onlangs dus het record van Migueli, u weet nog wel, die spijkerharde verdediger... Uit het tijdperk van Johan Cruijff verbeterde 550 wedstrijden voor Barcelona. Hij heeft er inmiddels al meer dan 550. En hij is op weg naar de recordhouder. Maar ja, die staat ook in het veld. Dat is Xavi met 614 wedstrijden. Nu in balbezit. Speelt naar de rechterkant. Eerste keer aanname van Alexis Sanchez. Die zich dus daar met name ophoudt. Fabregas aan de linkerkant. En dan is er dus ruimte in de spits om voor Messi op te komen. Chelsea heeft dus in de eerste minuut de bal nog niet geraakt. Als de bal voorwaarts gaat naar Fabregas. Naar Adriano naar Iniesta. En zo speelt Barcelona de bal rond. En kijken die blauwen van Chelsea toe hoe die bal eigenlijk maar in de rondte gaat. Ja, 1 minuut en 2 seconden. Balbezit voor Barcelona. En nog altijd balbezit. Nog niet geraakt door Chelsea. Wat was de verwachting? Chelsea zouden wel even opklappen. Het tikkie taki voetbal van Barcelona. Tegen de opkomende back zeg maar, van uh, Chelsea. Chelsea dat na 1 minuut en 17 seconden voor het eerst balbezit heeft. Maar uh, niet voor lang. Want uh, volgens mij is er een overtreding aan de zijkant begaan. Inderdaad. En uh, is het Ivanovic die een overtreding maakte op Fabregas. En dus de vrije trap voor Barcelona. Dus dat balbezit uh, telt eigenlijk nog niet eens. Uh, dus zitten we 1 minuut en 36 seconden in balbezit voor Barcelona. Nee, want ze hebben man geraakt, Geen bal. Dus nog altijd niet. Chelsea kijkt dus toe in eigen huis. Hoe Barcelona in de eerste twee minuten de lakens uitdeelt. Messi wel voor het eerst in balbezit is. Komt nu vanaf de rechterkant in de as van het veld. Van de sokken gelopen door Ramirez. Dan Mikel met de overname voor Chelsea. En dan eindelijk is er via Lampert even wat rust. Cole aan de rechterkant maar direct opgejaagd. En uiteindelijk wordt Ramirez ook opgejaagd. En is Chelsea de bal voor heel even kwijt. Maar wel weer veroverd door Ashley Cole. In een duel met Alexis Sanchez. Iets over de middenlijn op de helft van Barcelona. Aan Chelsea's linkerkant mag Ashley Cole gaan ingooien. Ja dat zijn de Twee mensen die het moeten gaan doen vanaf de backpositie. Ik zei het al, opkomende backs. Heel sterk bij Chelsea met Ivanovic en met Ashley Nu Balb zit even rustig achterin rondspelen tussen Terry en G Cahill. En dan gaat de bal weer terug naar Terry. En uh, terug naar de keeper die voor het eerst balbezit zit heeft. Petter Cech herkenbaar aan zijn uh, mutsje. En die speelt wel heel goed. En daar komt de eerste mogelijkheid. Waren het niet dat het... Uh, nou, geen buitenspel is. Er wordt wel voor geappelleerd. Maar hij krijgt hem niet onder controle. DJ Drokbaat was overigens geen buitenspel. En het is dat Drogba eigenlijk die bal niet onder controle krijgt. Anders kan hij zo op keeper Victor Valdesa afgaan. Maar dat lukte niet. En dus is het balbezit weer voor Barcelona. Iets voor Drogba om zo'n slechte balbehandeling te etaleren in zo'n grote wedstrijd. De spits die de voorkeur krijgt dus boven Fernando Torres. Hier het blauw van Chelsea maar zo lastig tot scoren komt. Nu dus Drogba. In misschien wel zijn allerlaatste seizoen voor Chelsea. En het is duidelijk, Chelsea is gefrustreerd dat het maar niet die Champions League wil winnen. Abramovic heeft eigenlijk ook maar één doel. En dat is die cup met die grote oren een keer binnenhalen. Nou ja, verder dan een uh, finale een paar jaar geleden tegen Manchester United is men niet gekomen. Toen Terry en uh, uh, Anelka een penalty misten. Die laatste gepakt door uh, Edwin van der Start. Maar uh, regelmatig dus in uh, de halve finale actief. Zes keer zelfs. Maar uh, één keer de finale gehaald. En wat dat betreft een hele goede ploeg waar uh, Barcelona het vanavond uh, tegen moet doen. En Barcelona heeft weer balbezit. Via de as van het veld probeert men Messi te bereiken. Maar Maireles zit daartussen. Maar verliest hem weer even zo snel aan Busquets. En nu heeft Messi wel even de bal. Maar wordt uh, weggetikt voor zijn voeten. Overigens uh, uh, een overeenkomst tussen die wedstrijd in Moskou. Tussen Manchester United en Chelsea. Die finale toen. En nu hier vanavond in uh, Londen is dat het toen ook regende. En dat doet het nu ook. Een overtreding begaan uh, door uh, Drogba. Er wordt uh, vriendjes uh, gemaakt met. Uh, wie was dat? Uh, is dat uh, Busquets? Busquets? Ja, Sergio Busquets. Die uh, even op de tenen werd gestaan door Drogba. En dat is uh, gezien door de scheidsrechter. Ja. Het is een beetje pech. Hij probeert de bal te spelen. De bal is net weg en staat dan op de voet van Busquets. De vrije trap van Barcelona is genomen. 4,5 minuten onderweg. Chelsea Barcelona nog altijd 0-0. Ja, je had het net over die wedstrijd in 2009 die toen in 1-1 eindigde. Iniesta maakte toen uiteindelijk in de 90ste minuut de 1-1 na de 0-0 in Barcelona. En scheidsrechter Urvenbreu... Tom Henning-Urvebreu kreeg een lading kritiek over zich heen, onder meer van Guus Hiddink die toen coach was van Chelsea en ja, als je de beelden nog eens terugkijkt heeft Hiddink wel een punt, want er waren toen zeker twee discutabele penalty momenten en ook nog eens twee handsballen wat dat betreft heeft Chelsea de arbiter niet aan de zijde gehad en jaren later heeft de inmiddels gestopte Noorse scheidsrechter ook al gezegd ja, ik, als ik het over had mogen doen, dan had ik het heel anders gedaan, maar ja, het is niet zo, en na afloop van de wedstrijd was Drogba, want daar gingen daar Eigenlijk om zo boos dat hij de scheidsrechter aanviel. Eerst voor zes en later voor vier wedstrijden geschorst werd. Wat dat betreft zit er dus nog wel een staartje aan dat spelen van een halve finale tegen Barcelona. Deze is er zes minuten bezig. Stand is 0-0. Met balbezit aan de linkerkant voor Ashley Cole. Die speelt de bal even naar binnen. En is het John Obi Mikel, de Nigeriaan. Die probeert zich vrij te spelen maar vindt maar één oplossing. Dat is via Kegel achterin. Die met een diepe bal probeert de voorwaarts te bereiken. In dit geval Ramirez, maar die wordt niet bereikt. En dus kan Barcelona weer met dat bekende spelletje kort tikken. naar elkaar de bal overspelen. Heel snel overspelen is het Pujol. Die weer kan gaan lopen met de bal. Een paar wedstrijden ook als linksback gefungeerd. Omdat alle linksbacks geblesseerd waren. Pujol is... Haarlemmer olie, Barcelona olie wat dat betreft. Want die kan overal spelen, behalve in de spits volgens mij. Hij heeft altijd balbezit. Pujol speelt de bal naar de rechterkant. En daar wordt de bal opgepakt door Daniel Ves. De man die ook graag en veelvuldig mee opkomt. Maar niet een van de sterkste in balbezit is. Nu is Barcelona ook de bal kwijt en is Drogba weg. Drogba met Pujol in een duelvlak voor het strafstupgebied van Barcelona. Maar uh, uh, Bujol lost het goed op door uh, de Ivorian uh, de bal te ontfutselen. En ten tweede de bal te spelen naar Alves en zo is Barcelona voor even uit te zorgen. Maar zo zie je wel waar Chelsea eigenlijk op loert. Namelijk laat Barcelona die bal maar rondspelen. Op het moment dat we kunnen ingrijpen schakelen we razendsnel om op DJ Drogba. Die nu voor de tweede keer eigenlijk in kansrijke positie komt. Maar voor de tweede keer niet die bal vast de spitsen is richting de goal. Die hij misschien wel was, is en eigenlijk moet zijn in dit soort wedstrijden. Oftewel hij moet misschien nog wat op gang komen. De dieselolie voor Drogba moet nog warm worden na zeven minuten. Blijft het dus 0-0. En is Chelsea, ondanks het vele balbezit van Barcelona... dus twee keer in de omschakeling, dreigender geweest... dan de Spanjaarden tot nu toe met al het balbezit. Maar goed, geduld is een schone zaak. Dat is ook een aanspreekwoord ongetwijfeld. En Messi speelt de bal naar Mascherano. Ja, opvallend dat Drogba toch die scherpte net weer even niet heeft. Dat heeft hij eigenlijk het hele jaar al heel moeizaam. Misschien dat de leeftijd 34 is. Hij nu toch een beetje parter aan het spelen. Balbezit voor Barcelona. Nog altijd overtreding gezien... De overtreding is van uh, Mereles. De man met. Uh, uh, hoe noem je dat op zijn hoofd? Een marmot. Uh, ja, een flinke marmot, mag je wel zeggen. En bijna een konijn op zijn hoofd. En uh, hij heeft ook aardig wat plakplaatjes uh, daaronder uh, zitten. Her en der over het lichaam. Zijn kapper zou ik niet aanraden. Want het ziet er niet uit. Maar hij maakt een uh, forse overtreding. Weer op Fabregas. En dus de vrije trap voor Barcelona. Aan de linkerkant van het veld. Messi er onder andere bij. En de bal ligt een meter of vijf van de zijlijn. En Pujol is mee naar voren. Die komt naar de eerste paal op die trap van Iniesta. De bal komt bij de tweede paal. En is een makkelijke vangbal voor Petrček. De Tsjechische doelman al jaren spelend voor Chelsea. En hij trapt hem razendsnel naar voren in de achtste minuut van deze wedstrijd bij een 0-0 stand. Op de voeten van Dani Alves, halverwege de helft van Barcelona. Maar wel ingeleverd bij Ashley Cole. Vervolgens levert Lampard weer in bij Barcelona. En via Fabregas de ruimte gezocht aan de linkerkant bij Iniesta. Iniesta, Messi. Iniesta dan de diepte gezocht door Alexis Sanchez. Geen buitenspel. Oog en oog bij Tsjech En daar gaat 1-0 nee. Hij komt op de lat. Hij komt op de lat. Eerste kans voor Barcelona. Na heel aardig samenspel en de diepte zoeken van Alexis Sanchez... Ontsnapt Chelsea omdat de lat redding brengt. Wat een geweldige aanval was dat van Barcelona. Echt zo'n uh, ouderwetse zoals je van Barcelona gewend bent. Alles en iedereen uitspelen en vrijspelen. En dan uh, het wippertje van uh, Alexis Sanchez die uh, de, de lat raakt. Echt een uh, prachtige bal. Maar uh, het, hij gaat er niet in. De Chilene heeft pech. Maar het houdt de wedstrijd levendig en spannend. Nu even balverlies van Barcelona. En bal bezit dus voor Chelsea. Aan de rechterkant van het veld met Marijnes. Maar de LS kijkt en wil stiften op Lampard. Die daar als een soort rechter middenvelder is opgesteld. Maar die bal is te hard. En gaat ook over de zijlijn heen. En zodoende mag Barcelona zometeen weer ingooien. Ja, zo zie je, zo kan je het idee hebben dat je Barcelona onder controle hebt als Chelsea zijnde en als je al twee keer aardig hebt omgeschakeld. Maar ze zijn toch echt dodelijk in de snelle combinatie en dan uiteindelijk iemand de diepte insturen. En omdat er met enige regelmaat niemand in de buurt is bij die centrale verdedigers, wijvelen die nog wel eens met het doordek. En is er dus enige ruimte omdat nu Sanchez verassend genoeg daar ineens opdook. Dat blijkt maar weer eens extra gevaarlijk. Alleen de lat brengt redding. We zijn inmiddels op de helft van Barcelona. Sterker nog de hoogte van het strafsomgebied. Daar gooit Chelsea. Met een uh, lange bal in het strafsomgebied. Bal blijft een beetje hangen. Wie kan hem met eerst raken? Eigenlijk niemand. Bal wordt half weggewerkt. En uh, vliegt dan naast het doel van uh, Victor Valdes in de kluts. Maar het was een, een, een over, onoverzichtelijke situatie. Bal komt voor het doel. Mareles is er onder andere bij. En dan gaat de bal via, ik denk dat dat Kegel uh, is, over de achterlijn. En uh, naast het doel was een, uh, een mogelijkheidje, maar niet een echte hele grote. John Terry uh, zat er ook nog bij. En het uh, wegwerken van uh, uh, Daniel Ves was half, maar wel meer dan genoeg. Goed, 10,5 minuten gespeeld. Twee. Eén uh, mogelijkheid en één kans. Laten we het zo uh, daarbij houden. Uh, Barcelona in balbezit met Messi. De eerste tien minuten beloven veel voor de rest van de wedstrijd. Het is uh, aantrekkelijk. Nu verliest uh, Barcelona de bal. Drogba, die staat tegen vier verdedigers. Ja, stuurt dan uiteindelijk Ramirez de diepte in. Maar dan is er uh, goed oplettend werk van uh, Victor Valdés, de keeper van Barcelona. Roeit de bal naar voren. Dan uh, kan Chelsea hem niet ontvangen en neemt Barcelona over. In de elfde minuut dus van uh, deze wedstrijd. En uh, wordt er uh, geschoven door Barcelona op uh, eigen helft... Met de rechterverdediger, Daniel Alves. Ook hij weer terug naar de centrale verdediger, dat is Pujol. Die zijn achtste halve finale alweer speelt. Ja, houdt even de bal aan de voet. En dat komt omdat Alexis Sanchez geblesseerd is. Scheidt zegt, Fabriek is daar ook bij. En staat ongetwijfeld zometeen verzorging toe. We zijn dus onderweg. Chelsea, Barcelona, halve finale. Champions League, 12 minuten. En de stand is in Londen. 0-0.